10 uur dan net wel met het NOS journaal. De wietpas is per direct afgeschaft en vanaf 1 januari mogen de koffieshops in heel Nederland alleen nog drugs verkopen aan gebruikers uit Nederland en niet aan toeristen. Verder mogen gemeenten zelf bepalen hoe ze overlast rond de koffieshop aanpakken. Dat schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Klanten van coffeeshops moeten alleen nog aantonen dat ze in Nederland wonen. Omdat de overlast van drugstoeristen is teruggedrongen... is de registratie van klanten in coffeeshops niet meer nodig, al dus opstelten.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 In Ierland en Portugal bestaan al soortgelijke lokkertjes, alleen moeten buitenlanders daar vele tonnen meer neertellen voor een huis, inclusief verblijfsvergunning. Het weer vannacht overwegend bewolkt en droog, het koelt af tot een graad of zes, morgen overdag wordt het maximaal tien graden en ook dan is het bewolkt en droog. Dit was het nos Journaal. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen.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 Partner voor ondernemend Nederland Heeft u de collectant van het Nationaal MS Fonds gemist? Geef op Guido 5057 Macro Philips 32 inch Full HD internet LED TV Slechts 319 euro NOS, NOS, NOS Langs de lijn Met Jack van Gelder Bijzonder goedenavond. Het was eigenlijk al geen verrassing meer. Edwin van der Sar treedt toe tot de directie van Ajax. De vroegere doelman van onder meer Ajax en het Nederlands elftal gaat zich bezighouden met marketing. En daar ligt al gelijk een goede klus te wachten. Sinds het vorige week in de krant stond uh, ja, wat ze doen, ga, gaan doen bij Ajax. En drie dagen later werd bekend dat Egon als hoofdstuk zou stoppen. Dus ja. een hoop, uh, hoop mensen in mijn omgeving zeiden van nou, uh, Hier is de plus. ga er maar aan staan inderdaad. In België is Mark Lammers al begonnen aan zijn nieuwe klus, bondscoach van België. Tot groot genoegen van de coach en van de spelers. Mark is echt een, een topcoach eigenlijk. En, uh, hij heeft al in het verleden veel bewezen dat hij, uh, dat hij gewoon echt een topper is. Dus uh, wij, wij zijn in België heel blij dat hij uh, bij ons is komen werken. Zeg maar. Minder gelukkig zijn ze in Tilburg. Na 13 wedstrijden staat Willem II op de laatste plaats in de Eredivisie. Trainer Jurgen Streppel hoopt op betere tijden, want de Eredivisie bevalt hem wel. Het is natuurlijk veel leuker om uit in de Kuip te spelen dan in de Jupiler League. Dat weet iedereen, dat wil elke speler van de Eredivisie tot aan de Jupiler League. Dat lijkt me, dat lijkt me duidelijk. En we kijken vooruit op het voetbal in de Champions League van deze week. En we hebben de documentaire over Jari liedmanen voor u bekeken. Dit alles tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Maurits Hendricks zal ook de komende jaren in het gezicht van de Nederlandse sport zijn. Het tijdelijke en aflopende contract van Hendricks is omgezet in een vaste aanstelling als technische directeur. Maurits, goedenavond en gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel Jack. Uh, waren jullie er snel uit? Ja, we hadden eigenlijk heel snel naar Londen. Um, zowel vanuit uh, Gerard Dielissen als algemeen directeur en het bestuur... Um, uh, was er een signaal gekomen dat, uh, dat ze graag door wilden. Ik had ook een heel goed gevoel overgehouden aan Londen, dus uh, in, in, in essentie was het, uh, was het eigenlijk heel snel rond. Heeft men nog gepraat met andere kandidaten of was het gewoon uh, de ideale keuze van beide kanten? Nee, er is niet gepraat met anderen. Zoals ik zei, eigenlijk vrij snel na Londen. We hadden voor Londen al een evaluatie bij de bonden gedaan, daar was positief op gereageerd. En uh, na Londen ja, hebben we ook vastgesteld dat uh, we daar ja, een heel mooi optreden van de Nederlandse Olympische Equipe hebben gehad. Dus uh, zoals ik zei, het was, het was eigenlijk wat dat betreft in essentie snel rond. Je ja, houdt ervan om de wereld rond te reizen, om nieuwe dingen te ontdekken, om daar te gaan waar een ander nog niet gegaan is en wegen te bewandelen die je eigenlijk misschien als, uh, als Nederland voor onmogelijk houdt. Toch ga je nu voor een vaste aanstelling. Waarom? Ja, de, de, ik moet je zeggen dat ik daar uh, wel verrast door was. Uh, achteraf heb ik, ik heb er ook even over na moeten denken. Ik heb het uh, gezien als een, als een heel sterk teken van, van vertrouwen van, uh, van het bestuur van NOC NSF in, in de weg die ik ingeslagen ben. En uh, dat is ook uiteindelijk de reden geweest dat ik uh, dat ik nog geaccepteerd heb. Maar hebben jullie dan voor jezelf zeg maar, een termijn van zeg maar minimaal acht jaar waarvan je zoiets van hebt van nou, dan ga ik ook een ja, langere ik, termijn ik, aan het werk? Dit, dit, dit gaat om topsport en uh, daarin moet je uh, elke keer dat er een prestatiemoment is... moet je met elkaar uh, gaan kijken of dat goed verlopen is wat dat betreft... Uh uh, ja, blijft het gewoon een topsportaanstelling en uh, is, zijn de resultaten natuurlijk van belang. Wat we hierin wel uh, tot uitdrukking brengen is dat de, de continuïteit in de topsport ook uh, van belang uh, is. En, en ik denk dat uh, dat, dat door NOS NSF nu, nu wel helder is gemaakt. Als ik even kijk naar de sportbonden in Nederland. Er zijn met 18 uh, sporten in, in Londen geweest en bij 14 van die 18 bonden... hebben we in het Olympische traject uh, coachwisselingen, technisch directeurwisselingen gezien... En het is nou niet uh, dat, uh, zo dat de goede mensen voor het oprapen liggen. Dus dat is een zorgelijke vaststelling. En dan is continuïteit is wel um, een van de dingen die we, die we heel graag zoeken. Nou, ik denk dat ook NOC-NSF dat signaal heeft willen geven. Ja, laat ik het even parallel maken met de voetballerij. Je hebt een technisch directeur, je hebt een trainer. Een trainer presteert niet, dan wel het team presteert niet. Trainer moet weg, technisch directeur kan blijven. Jij krijgt weer die dubbelfunctie van technisch directeur en chef de mission... waarbij je zoiets hebt van een afrekenmoment. Ja, waar, wat ik daar wel van belang vind is dat um, we, we hebben geen verspilling aan onze kant. Vroeger waren dat uh, vrijwillige en amateuristische functies, uh, dus daar werd een, uh, ja, een, een vrijwilliger voor gevraagd. En vanaf eigenlijk Charles van Commeneer, dus mijn voorganger, is, zijn die functies gecombineerd. Nou, daarmee hebben we het, uh, uh, het belang van de korte en de lange termijn is in één hand. Ik denk dat dat, dat, dat ook echt belangrijk is. Je moet constant een afweging maken tussen. De, de, de resultaten op korte termijn, maar ook de investeringen naar betere resultaten in de toekomst. En wat we dan niet moeten hebben, is daar meerdere mensen op hebben zitten die, die elkaar de tent uitvliegen. Dus ik denk dat het goed is dat dat in, in één hand is. Maar dat is niet een, uh, een, een zwart-wit zaak uh, waar, waardoor iets anders niet zou kunnen. Dus wat dat betreft uh, blij dat we die aanstelling op die manier uh, doorzetten. Maar ik ga er ook niet op blind staren. Uh, de, de chef de mission functie is deels ook een, een functie die door het IOC gegeven is. Je moet zo iemand hebben. Dat is gegeven door, door uh, de, de internationale Olympische regels. En uh, wij gaan dat uh, sowieso in de toekomst ook binnen NRCNCF altijd professioneel invullen. Heb ik goed begrepen dat je in ieder geval chef de mission met in Sochi... maar dat er nog niet is gesproken over Brazilië? Nee, we hebben daar nog geen beslissing over genomen. Um, we vonden het zorgvuldiger om echt helemaal de Londen-evaluatie af te maken. Daarin hebben de Nederlandse sporters um, wat mogen zeggen, uiteraard de coaches. En pas als we dat helemaal hebben afgerond... gaan we ook nadenken over wat de goede invulling voor Rio weer wordt. Dan uh, de situatie, stel dat het op een gegeven moment als chef de mission wat minder gaat. Uh, zeg jij dan tegen de chef de mission in de spiegel... dat heb je niet goed gedaan, ik blijf wel de lange lijn bewaken... maar er moet nu een andere chef de mission komen? Nou ja goed, NOC-NSF is uiteindelijk uh, natuurlijk voor een groot deel, deel verantwoordelijk voor wat er op het spelen gebeurt. Maar uh, degene die daar uh, aan de touwtjes trekken, dat zijn de coaches. En daar moeten wij als partij echt wel, wel boven blijven staan. Dus in die zin is continuïteit bij NOC-NSF ook wel een hele belangrijke factor... En zullen wij uh, heel kritisch moeten kijken naar of de, de, de resultaten... met al het geld wat we investeren in Nederland in de topsport... of die uh, zijn naar verwachting. Ja, Ik heb jou gefeliciteerd. Ik vind dat het NOC NSF ook gefeliciteerd mag worden met jouw benoeming. Ik vind dat je fantastisch op je plek bent. Maar eh, betekent ook dat je eh, op een langere termijn gaat verbinden aan de NOC NSF... omdat je enig uitzicht hebt op meer geld voor de sport? Um, wat je, wat je zegt, uh, ik leg hem even wat anders uit. We moet, ik moet wel het idee hebben dat we, dat we door kunnen. Um, als ik nu het idee zou hebben dat we eigenlijk aan ons plafond zitten... Uh, door uh, dan wel uh, de mensen die we hebben, dan wel de talenten die we hebben... dan wel uh, de financiële middelen die er in Nederland zijn... dan, dan zou ik uh, niet getekend hebben. En het is mijn volle overtuiging dat de, de top-10-ambities... zoals we dat met elkaar omschreven hebben, dat dat geen luchtkastelen zijn. Uh, ik denk dat we ook in Londen hebben laten zien dat we echt een, een, een topsportland zijn... wat die potentie heeft. Die hebben we hard gemaakt daar op heel veel sporten... En uh, we, hebben, we zijn in een gelukkige omstandigheid dat in hele moeilijke tijden in Nederland het kabinet in ieder geval heeft aangegeven dat ze in die top 10 ambitie willen blijven investeren en ook willen kijken naar naar meer middelen daarvoor. Nou, datzelfde signaal is van het bedrijfsleven in Nederland gekomen... en, en dat in hele moeilijke tijden. Dus um, op dit moment staan, staan veel lichten op groen... en, en kunnen, we, um, ja, kunnen we doorpakken. De sport, uh, althans, jullie hebben 60 miljoen voor ogen. 30 miljoen lijkt het ter beschikking. Je denkt dat dat gat uh, enigszins te dicht is dus? Uh, niet op korte termijn. Wat we eerst zullen moeten doen is uh, die 30 miljoen uh, zo uitgeven dat die bij de grootste kanshebbers komt. Dus sporten die echt op, op WK's en Olympische Spelen meedoen om de medailles en het podium... dat zijn de sporten die we, die we zullen gaan ondersteunen. Uh, het is ook niet zo dat je, dat je zomaar moet zeggen van nou uh, altijd meer geld erbij is goed... Uh, zwemmen Geef ik even als voorbeeld. is een hele uh, professionele sport in, in Nederland. Met een, een prachtige uh, zwemmekeep. Hele sterke coachstaf. Uh, daar moeten we extra in investeren. Maar ook weer niet zonder limiet. Ik bedoel, daar, ook daar zit een plafond in. Uh, het is niet zo dat als je daar maar geld in blijft steken... dat het dan alleen maar meer medailles worden. Dus we zullen daar kritisch naar moeten blijven kijken. En op dit moment moeten we het gewoon doen met die 30 miljoen. Heel ja, goed, maar het is Dus uh, voor de komende jaren ook weer voor de sporters... maar zeker ook voor alle vliegtuigstoelen... Daar komt hij weer, <laughs> die Hendricks. <laughs> Met volle overtuiging, zeg. Ja, dankjewel, Maurits. Veel succes. Ja, all right. Hoi. Hoi. Ritmix met uh, Sweet Dreams. Edwin van der Sar is toegetreden tot het directieteam van Ajax. Directeur marketing, dat is zijn officiële functie. Sinds zijn aanstelling bekend was, uh, is er eigenlijk rumoer. Vooral bij de buitenwacht. Vaakst gehoorde mening was dat Van der Sar geen enkele ervaring heeft... in zo'n zware managementfunctie. Zeker bij een roerige club als Ajax. Van der Sar kent de kritiek, maar ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ja, nou, er zijn inderdaad een hoop mensen zijn er gesneuveld links en rechts de afgelopen jaar En uh, laten we hopen dat we met, uh, met de samenstelling van deze, van deze directie... Wat, uh, waar dan twee oud voetballers in zitten die, uh, die ook een bepaalde interesse hebben op, op andere vakgebieden... Uh, Mark hebben we natuurlijk al wat langer bij Go Heeft hij uh, al wat ervaring op gedaan? En wat dat betreft is mijn ervaring natuurlijk uh, een, een stuk minder. Ja. Maar met, uh, met, uh, met de hulp van de andere directieleden. En met name Michael, die, die, die algemeen directeur is. Maar ook uh, op, mijn, op, mijn, uh, op mijn gebied uh, zal meekijken en, uh, en zal helpen. Ja, uh, het was voor ons nieuw eigenlijk nu, hè? deze functie directeur marketing. Waar in eerste instantie gewoon met hem zou meelopen en dan op termijn algemeen directeur ja. zou worden. Maar die constructie die staat in principe nog steeds. Hè? Ik hoor nu geluiden dat dat tussen nu en drie jaar zou moeten gebeuren. Dat mm -hmm. is iets, zo, zo zie jij dat ook zit? Ja, dat is een periode dat je, uh, dat je, dat je gewoon de, de, een aantal kneepjes van de vak zou, zou moeten leren kennen. En die, uh, dat gaan we zeker in acht nemen. Ajax is een hele grote club. Er zijn heel veel, heel veel, heel veel gebieden wat, waar we naar we kunnen kijken. En dat gaan we, daar gaan we de tijd voor nemen om, om die in kaart te brengen. En van daaruit zullen we onze prioriteiten gaan stellen. In hoeverre is Johan Kruijf belangrijk geweest in dit verhaal? Ik bedoel, je hebt bij hem de opleiding gedaan op de universiteit. daar, Je hebt ongetwijfeld met hem gesproken. Hij zal er ongetwijfeld achter staan. Maar zijn invloed in deze beslissing? Nou, ik weet niet of deze beslissing... Kijk, ik denk het voornamelijk het proces wat vorig jaar begon is... ...is grotendeels gestoeld op zijn, uh, op zijn aanbevelingen. En vandaar dit is een logische vervolg, uh, uh, wat, wat ook bij Barcelona gebeurd is. En, uh, en wat, dat, uh, wat nu bij Ajax plaatsvindt. Wat dat betreft heb ik inderdaad met Kruijf gesproken... ...maar niet in, uh, niet in die mate dat we uh, dat urenlang en, en, en wekenlang bij elkaar hebben gezeten. Dat, uh, dat is helemaal niet het geval. Maar heeft hij wel enthousiast gemaakt? Hij heeft wel gezegd, hey, dit moet je doen, dit is leuk... Uh, nee, we hebben eigenlijk meer over, over, uh, over inhoudelijke zaken, zaken gesproken. En, uh, en, en, wat, en, wat, en wat, zijn, wat zijn idee was uh, hoe, hoe een club zou geleid zou moeten worden. Ja. En van daaruit uh, heb, ik met, heb ik met andere mensen gesproken. En natuurlijk met de raad van commissarissen ja. uh, En natuurlijk veel met Michael uh, voordat we hier uh, met z'n tweeën gingen aan de, gingen beginnen. Ja. Kruis uh, zegt ook altijd, uh, zo'n club moet je inderdaad als het kan door alleen maar oud-voetballers laten runnen, ja. Want die hebben een manier van denken, die kunnen sneller handelen, handelen, die hebben geleerd hoe je onder, onder druk moet presteren. Deel jij die mee? Nou, ik, moet, uh, ik vind het wel fijn om, uh, om een aantal, op een aantal vakgebieden om te ondersteund, uh, ondersteund worden door uh, mensen die wat langer ervaring hebben in het bedrijfsleven. En, uh, ik denk wel dat ik daar uh, ja, daar dan op een iets rustige manier in kan groeien zonder daar, daar gelijk te veel druk op, uh, op te leggen dat, er, uh, ja, dat, je, dat je gelijk uh, volledig de, de man zou, zou zijn. Ja, dus in die zin heeft Cruijff niet helemaal gelijk. Hij zou hem misschien meteen nou, nee, een type in willen nou, gooien. Nou ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. Maar ik, ik, uh, ik had er op dat moment geen behoefte aan om, uh, om gelijk die functie te, te, te ambiëren of, of te willen. Nee. Dus uh, op deze manier is uh, geno genoot, van, genoot mijn voorkeur. Tot slot, um, wat zie jij nu als je belangrijkste taak? Er, er liggen bijvoorbeeld twee dingen. shirt sponsoring, de, de ja. hoofdsponsor stopt. Ja. Daar kun je mee aan de slag. En Kruif wil volgens mij ook van die beurs af. Mm. Heb jij daar ideeën over? Nou ja, de, de shirtfonds was duidelijk natuurlijk. Hè. Sinds het vorige week in de krant stond uh, dat ik uh, wat ze doen, ga, gaan doen bij Ajax... drie dagen later werd bekend dat, uh, dat Egon als hoofdfonds zou stoppen. Dus ja. een hoop, uh, hoop mensen in mijn omgeving zeiden van nou... Eerste uh, plus. Ga er maar aan staan inderdaad. En dat, uh, dat is natuurlijk ook een van de, een van de prioriteiten. Het is nu 2014 dat dat afloopt. Maar uh, dat zal een van de dingen zijn waar we, waar we met, een, met een hoop mensen... met het, met het team uh, ons op gaan richten om... Uh, om daar een, een, een goede opvolger voor te gaan vinden. En die beursgang? Ja, naar de beurs. dat is niet echt. Uh, dat is, ik ben nog niet, niet echt, uh, echt helemaal erin. Dat uh, bepaalde ideeën die uh, die er leven bijna aan, die, aan de financiële kant of, uh, of bij de raad van commissarissen, maar dat is nog niet, uh, niet besproken. Van der Sar heeft er dus zin in. Hij wordt de komende drie jaar ingewerkt door de ervaren Michael Kinsbergen. Hij vervult voorlopig de rol van algemeen directeur. Kinsbergen is de grote onbekende in de directie van Ajax. Hij is al zijn hele leven Ajax-fan en werd nog niet zo lang geleden benaderd voor deze functie. Ik werd hiervoor gevraagd een aantal weken geleden. En uh, toen dacht ik, nou, dat is, nog, dat is nogal wat. Maar in deze structuur, samen met uh, de voetbaljongens, samen met Edwin van der Saar en Mark Overmars... Hè, dat, uh, ik, ik, ik denk dat dat uh, geweldig is. Ik, ik denk dat in elke organisatie eigenlijk het belangrijk is dat je heel veel vakkennis hebt... En door, de, deze, door Edwin en Mark in de directie te hebben... dat is, uh, dat is echt... Uh, ik denk ook de toekomst van de organisatie van de voetbalclub. Zoals het moet. Dat die gerund wordt door vooral de voetbalmensen? Ja, ik denk dat de voetbalmensen heel veel uh, kwaliteiten sowieso hebben. Die, weten, die hebben altijd onder druk gepresteerd. Die hebben vaak voor de pers gestaan. Die, hebben, die zijn gewend om in een team te spelen. Dus die weten... Dat je niet met 11 rechtsbacks een wedstrijd kan winnen. Die weten wat een team is. En dat zijn enorme goede basiskwaliteiten. Daarnaast hebben ze uh, natuurlijk hun, hun, hun kennis over de voetbalclubs. Over uh, het het sportman zijn. En dat zijn, al fantastische, uh, uh, dat zijn allerlei fantastische eigenschappen. En dan gaan we de rest verder ontwikkelen ja, samen. Ja, want het runnen van een, van, een, van een club als bedrijf is natuurlijk toch iets totaal anders. Dan kun je nog zo'n goede voetballer zijn geweest. Maar dat, het een heeft volgens mij niets met het ander te maken. Ik denk het wel. Ik denk dat uh, het ten eerste een voetbalclub is vooral. En ik denk dat in alle niet-voetbalaspecten van de club... ook heel veel voetbalkennis uh, uh, nodig is... Maar daarnaast zijn ook die, uh, die, die eigenschappen die ik zojuist noemde, die voetballers hebben, van groot belang. Uh -huh. U gaat uh, nou samenwerken met uh, Van der Saan. Wat voor ons nieuw is, is dat hij dus in eerste instantie directeur marketing wordt. En dan op termijn u waarschijnlijk gaat opvolgen. Dat, dat ligt nog steeds helemaal vast. Dat is ook uw idee? Ja, dat is zeker uh, het idee wat er natuurlijk uitvoerig samen uh, besproken is. Hij wordt directeur marketing, maar we gaan het samen aanpakken. En uh, gaandeweg uh, uh, gaan we dus uh, uh, kijken hoe we de verantwoordelijkheden samen verdelen. En dan moet hij groeien naar een algemeen directeurschap op termijn. Ja, en als zeker. u het nou hartstikke leuk vindt? Ja, dan heb ik het waarschijnlijk ook heel goed gedaan. <laughs> dus uh, ja, we zullen zien wat er dan is. Maar, drie, maar laten we voorlopig die drie jaar termijn maar eens uh, aangaan. En uh, de uitdaging is groot genoeg. En op de achtergrond altijd heel belangrijk Johan Kruijs. Uh, volgens mij moet Kruijf het allemaal goed vinden, want anders wordt het niks. Ja. Uh, uw relatie met Kruijf en, en, en dat u zijn goedkeuring als het ware hebt om dit te doen. Ja. Vertel eens over die relatie. Ik, uh, ik ken Johan Kruijf al geruime tijd. Ik heb hem uh, in mijn tijd in uh, Los Angeles, toen ik daar studeerde, ontmoet. Hij speelde toen voor de Aztecs. Zijn vrouw uh, uh, was een uh, goede kennis van mijn moeder. En zo kwam, dat, uh, zo kwam dat contact tot stand. En We hebben sindsdien hebben we contact gehouden. Ik vind het fantastisch dat er een adviseur als Cruijff is. En ik vind het een voorrecht dat je uh, Johan kan bellen als je een vraag hebt. En dat hij daar een, uh, altijd tijd heeft om daar uh, een goed antwoord op te geven en je te helpen. Dus ik, ik kan dat alleen maar als een uh, heel groot voordeel zien. Maar hij kan ook ontzettend eigenwijs zijn. Jazeker, dat weet ik. En dat kan ook lastig zijn. Het moet allemaal eigenlijk weer via hem... ook al is hij dan nu adviseur en iets meer op de achtergrond... het moet wel vaak via hem lopen. Weet ik niet of dat zo is. Ja, uh, ik, uh, mijn ervaring is dat je uh, hem heel goed kan constateren... en dat hij dat op een hele prettige, open uh, manier doet... en dat hij daar ook al de tijd voor heeft. Ja. Dus Michael Kinsberger, we zullen van hem minder gaan horen... dan van Edwin van der Sar in de toekomst. Dan uh, over een voetballer, een ex-voetballer van Ajax. Hij werd wel de man van glas genoemd... omdat hij zijn loopbaan uh, zo vaak door blessures uh, ver, ja, verstoord zag. Maar bovenal zou Jari Liedmanen voor altijd een Ajax-icoon... uit de gouden jaren negentig zijn... waarin de Amsterdamse voetbalclub alles won wat er te winnen viel. Deze week draait op het filmfestival Itva in Amsterdam... de documentaire The King, Jari Liedmanen. De imposante loopbaan van de inmiddels 41-jarige Finn... wordt uitvoerig belicht, maar de makers slagen er nauwelijks in... om Liedmanen als mens te ontrafelen. Rachma, Rachna Niemeyer was voor ons bij de eerste vertoning... in bioscoop Tuschinski. Verwacht in Amsterdam op zondagmiddag geen rode loper. Iedereen die er op tijd bij was, kon gewoon een kaartje kopen... voor de verfilming The King, Jari Liedmanen... Veel mensen van Ajax, maar toch ook heel veel gewone mensen, geïnteresseerde liefhebbers van de voetbalkunstenaar uit Finland. Hij zal altijd een icon of van uh, Ajax voetbal. En dan kan say zeggen waarom hij een icon is. Maar hij is een icon. Zet zit opnieuw in. Dat is Dat is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 In dat, uh, in dat Finse lichaam. En hij is een bijzonder mens. Dat weet ik omdat ik hem wat dieper ken. Maar hij is ook een heel bijzondere voetballer. Dus het is uh, voor mij eigenlijk logisch dat zoiets gebeurt. ...zijn gekomen als de voorgelijkheid gespeeld. Lien Maan, de De kans. Nu al. En ruikt. Want hij geeft geen enkele mogelijkheid. Wat is jouw gevoel? Want hebben de mensen je nu leren kennen? Weten ze nu... Wie de man is achter de spelen? Ik ben uh, heel lang een profvoetballer geweest en uh, een hele dag bezig met de jongens, met het team, met de club, uh, ja inderdaad met voetbal bezig. Maar het zegt niet zo dat ik uh, uh, privé bewust heb achtergelaten. Het, het, het gaat meer om dat, dat logische manier is is is, is voetballen. Uh, zijn voetballers. Jari heeft eigenlijk vanaf het uh, allereerste begin een scheiding gemaakt.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 is focused op een professionele profession. Om er allemaal te geven. Om alles te geven voor voetbal. Private life is een verschil. En het heeft niets te maken met de voetbalcourt. Ben je nog voetballer eigenlijk? Officieel ben ik nog niet gestopt. <laughs> dus ben je voetballer? Nou, jarenlang <laughs> zie ik voetbal als hobby voor mij. Dus niet, niet, niet, niet uh, dat ik professionele bezig was. Maar dit jaar heb ik niet gespeeld vanwege een, een, een operatie aan de rechterknie. Rechte dus uh, op die competitie die begint in april, dus ik heb uh, nog uh, ruimte tijd. Uh... Lietmanen! Doepen! Jari Liedmanen! Is dit een afscheid van het angstelijke publiek hier in de arena of is het het niet? En natuurlijk focus je op voetbal en dan denk je aan de doelpunten of de missers, het, eh, de vreugde, het leed, de glorie en, en het, ja, de, de turnus. maar... Ik heb natuurlijk uh, heel veel andere dingen ook meegemaakt. En ik vond het prachtig hoe wij samen in de bus op weg naar een uitwedstrijd steeds maar weer natuurlijk over voetbal praten. Maar ook over andere dingen. En als we dan door de polders van Nederland reden, dan wilde Jarry weten van hoe zit dat met die polders? En uh, hoe ver zitten wij nou beneden zeespiegel? En die molens, hoe zit dat? En uh, dan reden we lang naar uh, Fortuna.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 Ja, die Liedmanen. Die ooit uh, zo vaak geblesseerd was. dat hij contact opnam met Ruud Gullit. Die ooit in zijn Milanese tijd. naar een tandarts was gegaan. Want die had ook veel blessures. en dat bleek uit zijn gebit te komen. Liedmanen, zijn gebit was in orde. Maar goed. Die documentaire Jarliet de King draait deze week nog verschillende keren. tijdens ITVA in Amsterdam. Wees er wel snel bij, want er is veel belangstelling. U wordt muzikale klanken. Dat is het leuke van langs de lijn. Je hebt sport, je hebt muziek. En je hebt sport, dan heb je muziek. Ja. Hey, walk in and sit down. Come staat met Raiders. Overigens is Boy een zwitsers duitse band. bestaat overigens maar uit twee mensen. En het is zangeres Valeska Steiner en bassiste Sonja Glas. Het is een single uit september 2012. En ik vind het ook volstrekt logisch als je een band hebt... die uit twee vrouwen bestaat, dat je hem Boy noemt. Kortom, snel door naar de sport. Het Belgische hockey zit in de lift. Want voor het eerst in de geschiedenis mogen de mannen begin december... meedoen aan de Champions Trophy. En de Belgen hebben een nieuwe bondscoach. Voor ons een oude bekende, een topper ook. Een reportage van Tim Steens. Yeah, well, yeah, that's it, that's it. Het is maandagochtend uh, rond een uurtje of tien, hier in Boom. Uh, uh, yeah. Dat is een plaatsje iets ten zuiden van Antwerpen. Is Mark Lammers bezig om zijn Belgische hockeymannenploeg voor te bereiden op de Champions Trophy in Melbourne, die over twee run, weken begint. Ja Mark, je bent nu zo'n kleine twee weken bezig met de uh, Belgische mannen. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, leuk. Leuk om weer op het veld te staan. En, uh, het is een leergierige uh, groep. Uh, een bond die uh, best een goede structuur heeft. En uh, ik heb het goed naar mijn zin. Uh, leuk om uh, weer te werken. Op uh, een leuk begeleidingsteam. En een uh, leuk team om uh, te trainen. Ja, want hoe komt het dat België zo in de lift zit? Het hockey leeft hier wel. Hockey leeft, een uh, beetje zelfs in Nederland. Dus, uh, de, het wordt langzaam meer een volkssport in plaats van elitaire sport. Ook hier. Ik uh, denk dat Bert Wenting uh, hier uh, de laatste zes jaar heel goed werk heeft verricht. Het is dus een goede structuur, de jeugd werkt uh, hier, spijkerhard uh, trainen. Echt goede trainers hebben ze hier, dus, dus je ziet aan het kader ook dat, uh, dat er hard is gewerkt. En, uh, ja, maar zoveel hokjes hebben ze niet toch in België hier? Nee, ze hebben hier uh, bijna 28.000 hokjes. En in Nederland hebben we er natuurlijk 250.000, dus, uh, dus we hebben maar één, uh, een, een heel klein gedeelte hier. Maar met die kleine kun je wel goed trainen. Dat zie je ook, dat, dat er niet altijd uh, hoeveel vissen er in de vijf zit. Misschien zitten ze vaak elkaar in de weg. Uh, het gaat erom hoe je ze uh, voert en hoe je ze hoe je beter krijgt. Ik protect het, met de Vision. Als hij comes early, dan moet to het do it doen wat is de Ja, Thomas Briels, een van de Belgische internationals uh, van de ploeg van Mark Lammers. Uh, ja, wat vind jij van Mark? Ja, Mark is echt een, een topcoach. Uh, hij heeft al in het verleden veel bewezen dat hij, uh, dat hij gewoon echt gewoon een topper is. Dus uh, wij, wij zijn in België heel blij dat hij uh, bij ons is uh, komen werken. Zeg maar. ja, voor ons is dat echt een, een opsteker. En uh, we hopen dat we zo aan de weg kunnen teameren en uh, beter worden. Maar ik denk dat dat geen probleem zal zijn met Mark. Ja, want jij weet het, want je speelt bij oranje zwart, voor de goede orde. Uh, ja, je, je weet hoe het hockey leeft in, uh, in Nederland. Maar hoe komt het eigenlijk dat het nu zo uh, leeft in België? Ja, ik denk uh, de laatste jaren zijn onze resultaten gewoon met het nationaal team uh, goed geweest. En we, we hebben gekwalificeerd voor uh, Beijing. En uh, dat was 32 jaar geleden dat we op de Olympische Spelen stonden. En uh, nu weer voor Londen. Dus twee, mm -hmm. keer twee Olympische Spelen achter elkaar. En uh, dat blijft niet onopgemerkt uh, in, de, in de media ook niet. Dus uh, daarom leeft het wel uh, een beetje op. En uh, in België heb je niet heel veel teamsporten die, uh, die het goed doen op wereldniveau. Uh, mm -hmm. Dus hockey is uh, denk ik het beste teamsport momenteel. We staan uh, nu achtste van de wereld. En dat is het hoogste team in België. Dus uh, ik denk dat daarom wel uh, hockey populair wordt. Dat is uh, uh, Oké. Okay. Maar klappers wordt op het veld geassisteerd door Jeroen Dammé. Moeilijker dan omhoog voor te krijgen. hoor. Voormalige core international van Nederland. Wat ik van de jongens hoor en wat ik zelf een beetje zie en hoe ik met hem samenwerk dat is eigenlijk wel prettig. Prettige samenwerking, hij is enthousiast. En uh, dat hoor je ook op het veld. En uh, dat was iets anders met, uh, met de voorganger uh, Colin Betsch. Uh, die was uh, wat rustiger maar Mark is ook zo uh, enthousiast als hij eerste. probeert hij ook over te brengen op de jongens, dus dat is uh, leuk om te zien. Ja, want uh, wat is het inbreng geweest maar tot nu toe? Uh, nou, eigenlijk uh, beperkt. We zijn, uh, ja, omdat het allemaal zo uh, kort voor een belangrijk toernooi is, de Champions Trophy, uh, ja, besta bestaat het op dit moment eigenlijk alleen maar op, oh, oh, ja, over het voortzetten van wat we uh, ja, met de spelen en daarna ingezet hebben. Dus uh, het is niet de bedoeling om nu heel veel dingen meteen te gaan veranderen. Het is voor hem ook uh, ja, een eerste echte kennismaking met de Belgische hockey en met de jongens zelf. Dus het is meer uh, ja, elkaar leren kennen en uh, dat doen op basis van de weg die ingezet is en uh, daarna denk ik denk, ik zal alweer een evaluatie komen mm -hmm. waarbij ik denk dat hij uh, steeds meer zijn eigen draai aan het, uh, aan het team zal geven. Ja, go, go, go. Protect, me, protect. Me, ja, goed. It's oké, okay. Dat It goed. Jullie gaan uh, vrijdag naar uh, Melbourne voor de Champions Trophy. Wat verwacht je van het toernooi? Ja. Nou, het is echt een toernooi na Olympische Spelen waar je veel teams ziet met uh, allemaal nieuwe spelers. Wij hebben ook de helft van het team is nieuw, met veel jongens onder 21. Uh, het is de eerste keer dat ze ook mee mogen doen met de Champions Trophy. Dus dat betreft is een, uh, zijn de stappen vooruitgang uh, geboekt. Uh, maar die laatste stappen zijn de zwaarste. Dus dat betreft uh, zullen we nog heel hard moeten werken. heel hard moeten uh, ook werken aan de, aan de clubcompetitie. Maar ook aan, uh, aan de trainingen met het nationaal team. En we moeten nog heel veel stappen maken om, uh, om echt bij die top 3, uh, 4 te komen. Uh, maar je moet altijd durven te dromen. Hè? Mm. Dromen doen we s'nachts, werken doen we overdagkaart. Dus uh, ook België heeft een droom om ooit een keer een medaille te winnen. En, ja, dat zal niet meteen de eerste twee jaar zijn, maar uh, ik hoop wel dat over drie jaar de Olympische Spelen dat uh, een verrassing kunnen zijn. de laatste moment dat je daar gaat, blijf je op dezelfde spot. Ja, yeah, that's it, that's dat is het, dat is het. Dat it, that's dat is uh, Een hele gekke gewaarwoning was het voor mij vanavond. Ik kwam op de redactie en ik wist niet waar Ronald van der Geer was, want hij heeft altijd wel wat te doen hier op de redactie. En toen zei men, ja, hij is naar Turijn. Is ook vol, volstrekt logisch, want Pool 1, uh, Pool e is in de Champions League uh, een pool des doods. Schachter Donetsk gaat erin samen met Juventus aan de leiding. Chelsea volgt op een punt. Het zou dus zomaar kunnen dat of Juventus of Chelsea na de winterstop in de Europa League verder moet. De eerste tik kan morgen uitgedeeld worden. Dan spelen ze tegen elkaar in Turijn. En dus, Ronald, mag jij in Turijn zijn. En, uh, ja, de eerste vraag is: hoe is die spanning daar in Italië? Ja, die zit er flink op. Uh, met name, Jack, omdat uh, Juventus eigenlijk moet winnen. Als Juventus morgen de wedstrijd verliest tegen Chelsea, dan is uh, Chelsea vier punten los. Uh, we gaan ervan uit dat Chatra ook wint van, van Noord-Jaland, de zwakke broeder in de pool, En dan is het ineens allemaal beslist. Dus Chelsea, daarvan zou je kunnen zeggen... die kunnen nog met een puntje genoegen nemen. Zelfs nog wel met een nederlaag. Omdat ze dan in de laatste wedstrijd alles naar zich toe kunnen trekken. Maar Juventus moet winnen. En dus zit druk er dik en dik op. Twee topploegen waarvan Juventus het eigenlijk net iets beter doet... als je het zou kunnen vergelijken dan Chelsea. Werkt dat door, denk je? Nou, er wordt wel veel over gesproken. Over het vertrouwen toch... Dat er, ...dat er bij Juventus is. Deze ploeg is ongemaakbaar in de competitie. Hè. verloor twee weken geleden van Inter. En dat was uh, lang geleden dat er uh, door, uh, door Juventus was verloren. Het hele vorig seizoen niet. 49 wedstrijden op rij in de competitie. In ook geval geen nederlaag. Nou ja, nu dan wel. En er wordt heel erg gekeken naar de vorm van Chelsea natuurlijk. Daar ging het eigenlijk goed tot een nederlaag een paar weken geleden tegen Manchester United... Ja, en daarna is men wat aan het kwakkelen geslagen. Twee gelijke spelen en vervolgens weer een nederlaag... afgelopen weekend tegen West Bromwich Albion. Uh, je weet ook dat uh, Abramovic, de rijke eigenaar van Chelsea... <coughs> sorry, <coughs> niet het bordje, uh, gewild is een schone zaak boven zijn bed heeft hangen. Dus liggen er ook posities uh, onder druk. En zit ook aan die kant uh, de spanning er flink op. Maar Juventus heeft uh, ja, wel laten zien... ook in die wedstrijd tegen Chelsea, de eerdere wedstrijd op Stamford Bridge dat het wel een tikje kan hebben. En eigenlijk de beter voetballende ploeg is... Ik kwam daar terug van een 2-0 achterstand... en had die wedstrijd eigenlijk moeten winnen. Dus ja, Chelsea is ook wel een beetje bang voor, uh, voor Juventus. Hoe fit zijn er beide ploegen? Uh, bij Juventus is uh, vrijwel iedereen aan boord. Uh, er is nog wat twijfel over Vucinic, de spits. Die is gemasseerd geweest en heeft griep. Maar hij heeft wel vandaag wat gelopen en ja, is eigenlijk wel noodzakelijk dat hij speelt. Want heel veel spitsen, scorende spitsen, heeft Juventus niet. En bij, uh, bij Chelsea, daar is John Terry er niet. Nou ja, dat is uh, de leider van het helftal. Dus dat is wel een, uh, een aderlating. Ja, en er was even sprake van dat Torres niet eens mee zou hoeven reizen naar Italië... omdat er uh, gekozen wordt voor een wat defensievere opstelling. Morgenavond in, dat, uh, in, het, uh, in de Juventus Arena, maar... Uh, ja, um, ik ben hier niet alleen in Turijn, in, uh, in deze bed and breakfast, zullen we maar zeggen. Want Chelsea zit hier ook en ik zag Fernando Torres net gewoon in, uh, in de lobby lopen. Dus hij is er wel bij, maar de kans dat hij gaat spelen is vrij klein. Het zal een aardige bed and breakfast zijn, denk ik dan. Ja, nou. Vermoed ik. het is goed toevertrek. Ja, je kunt jou er niet in <laughs> zetten, maar ik, ik kom er wel bij weg. Prima, dankjewel. Van Geer gaan we naar Goor en we gaan dus uh, door van uh, Turijn naar Valencia, naar uh, Jeroen Elshoff. Goedenavond, ja. Jeroen. En bedankt, ja. en bedankt. fijn. Mooie intro. Okay, ja, dankjewel. prima, prima. Uh, <laughs> groep F, uh, Valencia-Bayen, uh, beide aan de leiding met negen punten. Morgen spelen ze tegen elkaar. Uh, wat wordt dat voor een duel? Wij uh, hebben die gekozen morgenavond als de wedstrijd van de avond. Wordt het spektakel? Uh, nou ja, ik denk het wel. Uh, dat komt omdat uh, Bayern eigenlijk een ploeg heeft die uh, uh, de laatste seizoenen trouwens al gewoon wil voetballen en wil winnen. En ook heel goed kan voetballen. Dat hebben we eigenlijk in de laatste wedstrijd al gezien tegen Liel thuis. Er zit zoveel kwaliteit in die ploeg. Uh, ja, Die kunnen niet achterover gaan hangen alleen maar om een resultaat te halen. Nu is Robber er niet bij, dat scheelt natuurlijk wel. Maar het blijft natuurlijk nog steeds een ploeg die echt altijd gaat voor de overwinning. En aan de andere kant Valencia, die kunnen simpelweg door te winnen... ...morgenavond zich al plaatsen voor de volgende ronde. Uh, anders moeten ze het laten aankomen op de laatste wedstrijd. Ik kan me niet voorstellen dat Valencia daar zin in heeft. Dus ik denk dat Valencia, ook omdat het in een competitie niet echt lekker loopt... Uh, ...afgelopen weekend ook wat gemorgen door de eigen aanhang in Marseille. ...dat die gewoon nu uh, zaken willen doen en willen zorgen dat ze van uh, ja, al het gedoe af zijn... En morgenavond zeker zijn van de volgende ronde. Dus allebei vol voor de overwinning. Ja, zijn er grote namen die er, behalve Robben niet op het uh, formulier staan morgenavond? Nou, bij het Bayern is uh, duidelijk geworden dat Gustavo de komende tijd niet bij is. Die heeft een liefblessure. Uh, Ribery is een gevallen. Hij heeft uh, last van zijn ribben, een de rib. Maar die gaat waarschijnlijk wel gewoon spelen. En het goede nieuws voor Bayern is dat Gomez terug is. Die sport is voor het eerst meegereisd. Mm -hmm. uh, die is uh, geopereerd op 7 augustus aan zijn enkel. Uh, is sindsdien er nooit bij geweest. Heeft vorige week zijn rentree gemaakt in een oefenduel van uh, Bayern. Heeft er vier gemaakt toen en is nu voor het eerst mee. Maar dat wordt dan ook wel weer interessant omdat Manjukic het heel erg goed doet. De man in de punt van de aanval die is gehaald deze zomer. En bovendien is er ook nog Pizarro. Die in het vorige duel drie doelpunten maakte in 16 minuten. Dus echt een spitsprobleem heeft Heinkens nu ook weer niet. En nee. bij uh, Valencia is eigenlijk iedereen fit. Oké, okay, ja, het, het laatste nieuws over Gustavo is dat hij uh, al een operatie aan de lease heeft gehad. En er dus ja. uh, een, een behoorlijke ja. periode uit is gegaan. Uh, ja. Inmiddels is er nog een ander bericht hier binnengekomen. Mansouk iets noemde je net. Uh, hij is een van de twee spelers die ervan verdacht wordt... afgelopen zaterdag een, uh, een Servische groet hebben gemaakt uh, richting uh, generaals. En dat schijnt, nog, uh, dat schijnt nog wel tumult te geven. Is daar iets van bekend bij jou al? Nou, ik heb daar niets van gehoord. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, laatste uur ook niet op de site. En als ik dan in Duitsland daar dingen van wil weten, dan kom ik toch meestal bij Bielt terecht. Ja. Uh, dat ik daar niets uh, uh, van heb gezien. Maar ik heb uh, het vermoeden dat als het al zo is, dat ze dat weg zullen wuiven. En dat ze daar morgenavond zeker geen uh, punt van uh, zullen maken. En dat we over de wedstrijd heen zullen tillen. Duidelijk. Dat is, maar dat is wat ik vermoed. Uh, hoe dat vaak favoriet gaat. Favoriet voor jou morgen? Sorry, wat zei je? Favoriet voor jou morgen? Nou ja, kijk, ik heb uh, uh, toevallig uh, deze laatste dagen twee wedstrijden van Valencia zitten kijken. Uh, die hadden het toch lastig tegen Baterborgs of Thuis. En van het weekend tegen Espanyol wonnen ze ook al in de laatste minuut. Bayern had het bij Nürnberg ook zo waar een keer lastig. Bunnetje van Neuer zorgde voor een gelijkspel. Maar er zit toch wel heel veel kwaliteit in die ploeg. En uh, nu is die Gustavo niet bij maar Er staan er twee keien van verdedigende middenvelders met Martinez en Zwijnensteiger. Uh, dus ik zou toch mijn geld op... Bayern zetten, al is uh, Mestalla wel een vesting hoor. Ja. Voor, uh, voor uitploegen. Want uh, Valencia heeft hier al heel lang niet een eigen huis verloren. Zit jij wel bij, uh, ook bij Bayern in het hotel? Net zoals uh, onze collega van de Geer gewoon uh, in het hotel bij Chelsea? Nee hoor, ik heb gewoon een tent mee en ik sta hier op de camping. Dus uh, daar heb ik allemaal geen. Uh, nee, Prima, dus, uh... en ik neem aan dat Tom Egberts <laughs> het tentje heeft opgezet hè? Ja, ja, ja dat komt. Maar wel een aparte tent. Ja, meer hoef <laughs> ik niet te weten. Gauw muziek, heren. <laughs> Dank je wel. Daar heb je ze. De Crean Screen uh, Water Revival met Bad Moon Rising. Uh, wij gaan verder met Willem 2, want uh, Willem 2 promoveerde vorig seizoen tamelijk onverwacht. De club eindigde in de Jupiler League als vijfde. Via de nacompetitie werd promotie uiteindelijk afgedwongen, maar in de eerdivisie gaat het vooralsnog niet goed. Willem 2 staat laatste met zes punten. En dat is eigenlijk niet onverwacht. U hoort middenvelder, Hans Mulder. Ja, dat zegt iedereen natuurlijk. Uh, dat verwacht je natuurlijk ook als je promoveert, uh, hoe wij zijn gepromoveerd. Uh, niet altijd. Als nummer 5, notenbenen van de eerste divisie. Zo is het, ja. ja uh, niet altijd geweldig voetbal. Maar na promoveren dan, dan, dan weet je dat je zulke commentaar kan, uh, kan in, en, en, en zal verwachten. Maar uh, ik heb er alle vertrouwen in. Ik, uh, we, we zijn goed begonnen aan het seizoen, vond ik. Met, uh, met goed voetbal. Uh, een paar gelijkspelletjes waar we misschien iets meer had ingezeten. En ik denk. Uh, ja, als een paar jongens terugkomen en uh, de pijntjes uh, langzamerhand weer weggaan, dat we, dat we zeker stappen kunnen maken. Moet er wat gebeuren in de winterstop qua spelerspotentieel? Nou, je hoort hier en daar wel uh, dat ze bezig zijn met spelers, maar uh, het geld is er nu nog steeds niet. Uh, ik weet niet hoe, daar bemoei ik me eigenlijk niet zoveel mee met, uh, met de aankopen. Maar goed, uh, als er niks wordt aangetrokken, dat zouden we moeten doen met deze selectie. En, uh, uh, ik, ik, waarom zouden wij niet uh, boven VVV en uh, boven Solle bijvoorbeeld uh, kunnen eindigen? Ik denk dat wij niet minder zijn, maar uh, zeker kans kunnen maken. Ja, bijvoorbeeld uh, VVV wint dan wel eens een uitwedstrijd. En jullie uh, de laatste twee Eredivisiezoenen achter elkaar, goed zeg, 36 keer niet. Nee, precies. Ja, als je ziet uh, ja, hoe VVV de, de uitwedstrijd tegen Asset, ja, dan zit er een hoop geluk bij. Maar goed... Uh, Laten we hopen dat wij met goed voetbal, uh, zoals, zoals ik al zei gisteren uh, we aardig deden in de eerste helft. Dat we daar uh, uh, stappen kunnen maken en uh, de uitwedstrijden uh, misschien kunnen gaan winnen. Het jaar van RKC, toen kwamen er in de winterstop bij mijn weten een heleboel spelers bij. Heeft het niet geholpen, dus? Bij RKC, nee, daar kwam er kwam hoop bij, ja. Nee, uh, nee maar dat, dat, dat voelde je denk ik al aankomen. Dat RK, bij RKC was het een heel moeilijk jaar... Uh, trainer was opgestapt uh, of die was uh, ontslagen. Dat was allemaal, uh, Adrie Koster. Hè? Ja, Adrie Koster, Mark Wotter kwam toen. Uh, nou, toen uh, werden allemaal spelers gehuurd die, die, ja, ja, die eigenlijk uh, niet veel uh, bijvoegden, moet ik zeggen. En uh, ja, dat, uh, dat uh, nekte ons. En bij Willem II is het, blijft het vooralsnog rustig? Heb je daar meer kans? Zeker weten. Ik denk als je rustig blijft, dat je, je moet niet in paniek gaan raken. Want dan, uh, dan gaat het alleen maar uh, de slechte kant op. Ik denk als je rustig blijft en uh, wat ik zeg, uh, we, we krijgen steeds meer, uh, we spelen meer steeds op elkaar. En, en uh, ik heb er alle vertrouwen in dat, uh, dat we punten gaan pakken. Dat klinkt niet helemaal door in de stem, over recente interviews van Rob Fleur. Ook het volgende interview, dat Willem uh, 2, namelijk laatst staat in de Eredivisie, verbaast eigenlijk niemand. Maar toch hoop trainer Jurgen Streppel op betere tijden. We hebben vorige week tegen VVV gespeeld en daarin hebben ze ook het uh, gevoel dat we, dat we minimaal gelijkwaardig zijn aan, uh, aan, aan bijvoorbeeld in VVV. En ze zijn er natuurlijk natuurlijk nog een aantal ploegen die, uh, die onderin meedoen. Dus nee, nee, dat gevoel hebben ze zeker niet. Uh, en gisteren hebben we bijvoorbeeld in de Kuip, hebben we, denk ik, het eerste half uur, de eerste helft, gewoon uh, prima meegedaan. Alleen als je achterkomt, stoven hè? Nou, inderdaad. Dan, dan hebben we voorin heel weinig stootkracht. Omdat we een aantal spelers natuurlijk uh, er niet bij hebben. Maar goed, uh, we speelden gisteren met een jongen van 17 en 18. Uh, op de flanken in de Kuip. Uh, die die daarvoor de eerste spelen. Dus, uh, en die hebben dat niet eens onnadig gedaan, vond ik. Hoe reageert de clubleiding? Uh, is men zich van de situatie uh, op de hoogte? Accepteert men die? Of is er nervositeit? Nou, ik denk dat je deze. Uh, situatie nooit mag accepteren. Uh, in die zin uh, uh, dat, je, dat, je, dat je rustig moet blijven. Uh, uh, maar je moet altijd ambitieus blijven om, uh, om naar boven te kijken. We hebben vorige week met uh, Mark van Inter en ik. Hebben met de raad van technische directeur. Ja. Hebben we samen met de Raad van Commissarissen gesproken. En, en, en, en daarin is. Het uh, was, een, was een prima gesprek. Uh, iedereen weet in, welk, uh, in, welk, uh, in welke hoeken we zitten. En uh, ze waren rustig. En uh, hopelijk dat we in de winterstop iets, uh, iets kunnen gaan doen. Want ja, dat is nodig. Ja, dat denken we wel. Alleen, uh, ik heb geen zin om daar elke keer over te praten. Dat er dit bij moet of dat bij moet. Ik heb ooit eens een keer zelf een trainer gehad. Die zei van, ja, er moet een nieuwe linksbuiten uh, bij komen. Alleen, dat duurde toen maar een paar maanden voordat die linksbuiten er was. Dus moesten we nog wel een paar maanden met uh, Bobby Petta was het volgens mij. Uh, uit de oude doos. We moesten we er wel mee doen. Ik vind dat, uh, ik vind dat vaak een zwakte bot. Uh, wij weten waar het aan ligt. Uh, op dit moment doen we het met deze spelers. We hebben ook een aantal geblesseerden. Daar moet je eigenlijk niet over zeuren. Gewoon spelen met de elf die, die kunnen spelen en klagen en in de winterstop kijken verder. De buitenwereld, hoe reageert die er eigenlijk op? En met de buitenwereld, begrip, met uh, de buitenwereld doe je op? Het publiek bijvoorbeeld. Tilburg was nog wel eens kritisch. Heeft men dit geaccepteerd of is het onacceptabel? Um, nou, ze zijn wel teleurgesteld dat, uh, dat wij uiteraard laatste staan. Maar ze zijn ook wel realistisch genoeg om in te zien dat wij niet om de Champions League plaatsen uh, meedoen. Dus, uh, nou, ik vind dat ze, dat ze prima reageren en, en, en, en ze, ze hebben het recht om te fluiten... als de als ploeg er niet alles aan doet. En dat hebben we dit jaar volgens mij tegen, tegen Dordrecht voor de beker gedaan. Volkomen terecht, vind ik dat. Maar in die andere wedstrijden zien, zien zij ook... dat het, dat het elftal tot aan de laatste minuut vecht voor een goed resultaat. Heeft de clubleiding zich uitgesproken wat men wil? Eerder de prolongeren of een leuke club zijn? Nee, zo expliciet hebben ze dat uh, tot op heden nog niet gedaan. Uh, de doelstelling is om met z'n allen, met heel de club, uh, uh, van boven tot beneden, van, van sponsor uh, tot supporter tot speler, om erin te blijven. En daar is ons uh, veel, aan, uh, veel aan gelegen. Wat vind je er zelf eigenlijk van? Want het is ook jouw debuut in de Eredivisie, als trainer. Ja, nou ja goed, uh, wij doen er met de staf alles aan om de jongens goed voor te bereiden om uh, uh, um een maximaal resultaat te halen. En uh, dat, uh, dat gaat ons tot op heden denk ik aardig af. Uh, en het is natuurlijk veel leuker om uit in de Kuip te spelen dan, uh, dan, dan in de Jupiler League. Dat weet iedereen, dat wil elke speler van de Eredivisie tot aan de Jupiler League. Dat lijkt me, dat lijkt me duidelijk. En, uh, ook voor ons en voor mij is het, uh, is het een, een, prima, een prima ervaring. Komend weekend krijg je Herenkluis op bezoek. Uh, is er nou elke keer dat je, dat je een beetje proeft van we moeten nou een keertje een, een overwinning pakken? Nou, ik denk wel dat een overwinning ons wel, uh, wel heel veel uh, vertrouwen en een, en een boost geeft... richting de, uh, dan de komende weken hè. en de komende wedstrijden. Ik, ik denk wel dat de jongens daar, uh, daar, daarop zitten te wachten. Maar Heracles, uh, of Heracles is uh, volgens mij een fantastische ploeg die heel gedurfd spelen. Uh, elke ploeg uh, het heel erg lastig maakt op PSV na. Uh, we zullen zien hè, zaterdag. Um, je hebt heel weinig eerder divisieervaring. Is dat van grote invloed op wat er nu gebeurt? Of zeg je nou, dat staat er helemaal los van? Ja, ervaring is het herkennen van momenten, zeg ik altijd. En, en sommigen die hebben daar één wedstrijd voor nodig... of, uh, of een aantal uh, momenten. En sommigen die, uh, die leren dat nooit, hè. Uh... Ik denk wel dat, uh, dat, je, dat je hoe meer wedstrijden je speelt, dat het, uh, dat het allemaal wel makkelijker wordt. En, en heel toevallig vroeg ik voor, uh, in de voorbespreking naar, naar Feyenoord toe, wie heeft er al gespeeld? En toen kwamen we tot wel geteld twee, twee spelers die er al hadden gespeeld. Uh, ah, ik denk wel dat we daar wel aardig mee om zijn gegaan. In een, uh, in een, uh, in een redelijk gevulde Kuip uh, ons zo staan. Houden. Dat, was, uh, dat was prima. Morgenavond uiteraard ook weer langs de lijn om tien uur. Eerder al vanaf uh, half negen, kwart voor negen, wordt er geflitst met de wedstrijden... waarvan u in ieder geval weet dat de verslaggevers zitten... Juventus-Chelsea en Valencia tegen Bayern. En dan aan zijn woensdagavond uiteraard live de wedstrijd van Ajax tegen Dortmund. Direct is het oog op morgen met Pieter van der Wielen. Dit was Langs de Lijn voor deze maandagavond, 19 november. zit er nu wat mij betreft op. Ta -da, ta -da, ta -da, ta -da. Het is inderdaad heel raar en je bent er gewoon beroemd van. Nieuws van misdaadjournalist Peter Erde Vries. Nu aan de telefoon de vader van Marianne Boukenvaatsdraag. In Vaatsdraag, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, ik krijg het hier alleen terug. Boukevaatstra. Ja, maar daarom is het wel heel kakkend. Denk Denk je dit kan niet, want het is al 13 jaar geleden dat, dat er nooit iets kwam. En nou ineens, op een zondagavond, om een uur en een half, dan krijg je bericht. En we hebben hem. U bent uw hond aan het uitlaten, mevrouw?